Juist. Nou, heel duidelijk uh, verhaal. Uh, ja. Dank voor je komst. En en jullie, bedankt, jullie bedankt. En graag uh, tot een andere keer. Dat was uh, eventjes uh, Suus uit te luiden. Wij uh, gaan uh, verder met uh, muziek. En uh, dat is niet zomaar. Dat is Deepest Mode.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 Secretly Sleeping van Jury uh, uit uh, Bergen over drie inmiddels bij CFM Zandvoort in het programma Zondag in Kennenblad. Wat een beetje weinig aan de hand is vandaag. Want er zijn niet gek veel dingen op dit moment aan de gang. Ja, of ik had het moeten weten. Maar mijn redactie is, en ik geef het gewoon onmiddellijk toe, niet helemaal dengerend. Dus vandaar dat we het gewoon rustig aan doen op deze zondagmiddag. Het maakt ook niet zo gek veel uit. Volgende week kan ik in ieder geval wel melden. Dan is er een wedstrijd in het Winter Endurance Kampioenschap van het circuitpark Zandvoort. Met die informatie.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 throw oh.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 Dus dat was zeg maar het hele verhaal. En wilt u het een en ander nalezen, dan zou ik gewoon de papieren versie van de Zandvoortse Courant eventjes erbij pakken. En die is van editie 27 januari, dus dat zeg ik er dan maar eventjes bij. Dan is er nog meer aan de hand, want er is nog het een en ander...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 Bada.